Michaela Kajitschek heeft de halve finales bereikt... van het tennisdournooi in het Canadese Quebec. Ze versloeg in de kwartfinale de als vierde geplaatste Canadese... Rebecca Marino in 6-1 en 6-3. In de halve eindstrijd speelt Kajitschek tegen de Tsjechische Strichova. Het weer. Vrij veel bevolking met van het westen naar buien... en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Tros Show. Presentatie: Mieke van der Wey en Victor De Koning. Nogmaals, goedemorgen, twee minuten over negen. En welkom bij dit eerste volledige uur van de Nieuws Show. Over een kwartier aandacht voor de Palestijnse kwestie. Met ex-Midden-Oosten-correspondent Nicole Fever in de studio. En Salomon Bouwman aan de telefoon vanuit Israël. En daarna een gesprek over de populariteit van het patatje Kapsalon. Ooit in het Rotterdamse Delfshaven uitgevonden als uiting van de grote grazende bende die Rotterdam is... volgens hoogleraar stadsontwikkeling Paul van der Laar. Heb je er wel eens in een gegeten? Het uh, is wel een erge caloriebom, maar ik ken hem wel. Het is natuurlijk, je kent hem wel. Uh, sharma, sharma, patat, kaas, uh, saus. Kortom, 4000 calorieën in een kwartier. <laughs> <laughs> uh, en dan om kwart voor uh, tien aandacht... voor de nog immer voortzoekende zoektocht naar vermist uit de Tweede Wereldoorlog. Dat met archeoloog Laurens Vlokstra. Maar we beginnen met het veelbezongen rentmeesterschap van het CDA. Dan gaan we praten over de natuur. Deze week maakte de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Henk Bleker in een brief van de Tweede Kamer bekend dat van de bijna 190 beschermde natuurgebieden in ons land er 63 hun beschermde status wel kunnen inleveren. Ach, niet elke eikenboom hoeft te worden beschermd, zo meent het ministerie. Ook wil bleker afspraken maken met andere lidstaten van Europa als het gaat om de bescherming van bepaalde plantensoorten, zodat Nederland dat in bepaalde gebieden niet meer hoeft te doen. Naast deze anti-natuurmaatregelen bleek gisteren uit de uitgelekte miljoenennota ook nog eens... dat het budget voor natuur van 800 miljoen euro verlaagd gaat worden naar 339 miljoen. Dreigt er een ware kaalslag in de Nederlandse natuur? Wij vrezen het wel. Maar we gaan het vragen aan Jaap Dirkmaat, directeur van Das en Boom. Dag Jaap. Goedemorgen. Er, nou, zeg het maar. Dreigt er een kaalslag? Nou, ze gaan niet kappen, denk ik. Maar uh, ja, er zijn... Evident, met name die gebieden die ze gaan schrappen. Dat zijn soms helemaal geen gebieden die in handen zijn van natuurmonumenten. Die aangewezen staat natuurmonumenten zijn meestal in handen van particulieren. Nee. Nou probeer eens voor te stellen dat er een vergoog in de keuken van een boer hangt omdat het de familie van Van Gogh is, uh -huh. dan kan je dat betreuren als museum. maar Je kunt die man ook een afzuigkap geven en zorgen dat hij dat mooi schoonhoudt... en van de keuken verhuisd naar de kamer en dan niet in de zon hangt. Nou, Dat hebben ze met die particuliere natuurgebieden... waar hele belangrijke soorten zitten, gedaan. Dus ministers hebben in het verleden zo'n gebied aangewezen... en tegen de eigenaar gezegd, wij komen jullie te hulp... Met een, een, een soort bezieger. vergoeding? Ja, met ja. een vergoeding. Ja. Nou, door die nu af te schaffen in zijn opportunisme... want hij zegt, die liggen toch allemaal in de ecologische hoofdstructuur. Ja, sorry, maar die ecologische hoofdstructuur is nog voornamelijk een papieren tijger. Daar is heel veel niet van af. En uh, ja, als die gebieden particulier zijn, heb je er gewoon niks over te vertellen. Ja. Zelfs niet over de kroondomeinen hebben we iets te vertellen. Die ecologische hoofdstructuur moet uh, gebieden aan elkaar verbinden... zodat er een, een, een makkelijker... Uh, ja, Natuurlijker verkeer tussen de, de fauna en de flora kan, uh, kan ontstaan. Hè? Ja. Uh, ja. Uh, maar ja. Welke gebieden zijn dat eigenlijk? Nou, er ligt er eentje vlak bij mij in de buurt. Dat was vroeger van Nonnen. Dat was een nonnenklooster. En daar liggen allemaal bronnen op een helling. En in die bronnen, die nonnen die waren altijd erg aan het vegen... en aan het schoonmaken in dat bos... daar gingen allerlei planten groeien... die voor Nederland extreem zeldzaam zijn. Waaronder smalbladig longkruid. Nou, dat is de enige groeiplek in heel Nederland. Dat is een beschermde natuurmonument. Dat is over vier tuinen verspreid. Eén is van die nonnen. Ik noem niet ieders naam, nee. maar er is ook een grote kroegemagnaat. Die had ook zo'n tuin, maar die leeft helaas uh, sinds kort niet meer. Zijn tuin bevatte ook die plant. Nou, nu komen er nieuwe eigenaren, of men verkoopt in de toekomst die tuin met villa. En dan staat die mensen gewoon vrij om daar bij wijze van spreken... Om daar gewoon asfant om asfant te leggen. met zo'n grasmaaier zo over in ja, te Zonder meer. Ja. En tot nu toe kon dat niet, want ook die nieuwe eigenaar wordt dan meteen bezocht... Uh, door een man in het groen, die vertelt... u heeft een prachtige tuin ja. gekocht, er staan zelfs planten in... en dat is beschermd, en dat kunt u ja. niet zomaar... en wij helpen u met het beheer. Zoals zo je, als je een monument koopt, dan kun ja, je ook niet zomaar ja. elke kleur ja. op je ramen ja. schilderen. En dat hebben ze dus ja. nu op. Maar je snapt het niet, want soms hoor je juichende berichten over het feit... dat wij in de voormalige gebieden van defensie, hè, die oefenterreinen... vaak hele mooie beschermde natuur hebben. Ja. En aan de andere kant dat we het uh, gewoon verkwanselen... Hoe is nou die staat van die natuur? Nou ja, kijk, de ecologische hoofdstuk... we hebben pas een rechtszaak tegen Bleek gevoerd over één uh, voorbeeld. Um, dat ging over de uitstervende korwolf... want die is opnieuw aan het uitsterven onder um, En Daarvan zei de rechter... die verbindingszones die u geschrapt heeft vanwege de bezuinigingen, die moet u onmiddellijk weer aanleggen. Want die zijn heel erg hard nodig, zei die rechter. Uit niets blijkt dat die dieren zonder kunnen leven. En zeker als ze al gemarginaliseerd zijn in een paar reservaten... dan moeten ze elkaar kunnen bezoeken voor de genetische uitwisseling, noem maar op. Dus je ziet al wel een kentering bij de rechter... dat die zegt van ja, je kunt allemaal wel menen dat je allemaal zonder kan. Nou, de staat van de natuur in Nederland is dat die gewoon nog steeds erg verbrokkeld is. Dat uit die natuur 650 soorten op uitsterven staan. Dat zijn planten en diersoorten. En dat uh, de staat van dienst is dat we al dertig jaar lang ons aan internationale verplichtingen hebben te houden. En ik zie nu weer in de miljoenennota uh, de teksten naar voren komen van uh, deze staatssecretaris. Uh, van ja, die internationale doelstellingen zijn nog niet echt dichterbij gekomen. Hij zegt dus gewoon, we houden ons er niet aan, want dat is, mm -hmm. hij voert er gewoon niet uit. En dan zegt hij, en, uh, we staan nog erg ver af van het halen van de doelstelling. Uh, en, en in feite zegt hij, we zijn gewoon illegaal bezig en ik gooi er nog een schepje bovenop. Want ik ga allerlei wezenlijke dingen ook nog eens een keer schrappen. Maar goed, hij formuleert het dan op een andere manier. Ja, He? als je er doorheen leest, ja. dan word je bij kans ja. misselijk. Maar ik heb, het, ik heb het gelezen en het is knap, knap taalgebruik. Ja? Oh ja. Ja. Als je kijkt naar zo'n kaderrichtlijn Water vanuit Brussel... dan moet er ook nog hartstikke veel gebeuren om dat in te voeren. Dus eigenlijk zegt Bleker, ik lap uh, al die berichten uit Brussel aan mijn laars. Maar ja. kan dat zomaar? Nou... Niet helemaal. Helemaal niet zelfs. Maar Brussel is bezig met een dossieropbouw van deze staatssecretaris. En wij helpen daarbij. We krijgen ook jullie bedankbrieven dat we zo uitvoerig verslag leggen. En dat het bij de stukken wordt gevoegd. Hij heeft een paar waarschuwingsbrieven inmiddels gehad. Daar was hij van zijn ambtenaren uit al voor gewaarschuwd dat dat ging komen. En dus die ontpoldering ga er maar vanuit dat hij in Zeeland gewoon moet. Die sluisdeuren van de, van de uh, rivieren bij ons in Zeeland moet open. Op een kier. Het besluit. Ja. ja. En wat betreft de soorten zal die eerder meer soorten... onze vleugels moeten nemen dan minder. En Inmiddels heeft de eurocommissaris al gezegd... de re regels voor de natuur gaan we verscherpen. Want Europa haalt maar voor 20 de doelstelling. En als de rijke landen dan maar voor 20 hun doelstelling halen... wat moet er dan met de rest van de wereld gebeuren? Maar dat is zo gaar. Hij, hij zit dus vast aan bepaalde uh, regelgevingen... vanuit Brussel. Ja. Jij zegt dat er wordt een dossier opgebouwd. Door wie wordt dat dossier opgebouwd? Nou, er is een heel bureau bij de eurocommissaris... die over landbouw en natuur gaat. En daar zijn dan weer ambtenaren en er zijn dan nog meer de Nederlandse ambtenaren die wij daar gedetacheerd hebben. Ja. En die zijn nu bezig met het dossier opbouwen. Dus ja, ik kan goed, gewoon in het ja. Nederlands communiceren. Maar dat zou dus voor hem heel makkelijk zijn te zeggen... kijk, ik moet mij aan die richtlijnen houden. En dat gaan we dan doen. Dan denk ik denk altijd, waar is die man dan mee bezig... dat hij daar, daar zo graag vanaf wil? Ja, nou, net, net zoals wat drijft deze man? Dat... Nou ja, ik zeg maar zo plat als het is. Lees Elsevier de laatste uh, vijf en een half jaar. Dan zie je een enorme haat en woede over het obstakel natuur... Wat bij voortdurend met de meest onbenullige beestjes, ja. grootse plannen bedrijven. je een bedrijfdrein door dat ja. korrel of je nou, niet mag. En dus nu kunnen we, uh, we daarmee ja, ja. afrekenen. Want nu nou zijn wij de baas. Dat zegt Blake ook de hele tijd. Nu ben ik de baas. En daar wordt ermee afgerekend. En, maar ja. dat kan natuurlijk niet zonder dat de schijn gewekt wordt dat je steden en natuur hebt. Dus het wordt verhuld in een soort mooie verpakking. Het wordt allemaal beter ja, op, nou zegt hij bijna zoals je ook met die, die emissierechten kunt handelen. Luister eens, dus in Duitsland vinden we die beesten ook. En daar zijn, groeien die plannen ook, planten ook. Dus waarom ja. moeten wij nou in Nederland huizen ja, zo Dat anders. vind ik echt zo liever lui dan moe redenering en dat is dus echt zo en dat staat er dan wel ook weer in de tekst en andersom. Hè? Dus wij gaan ook iets doen voor de Duitsers dan ja. duin of zo. Nou ja, maar, we hebben nu een wolf op de Veluwe heb ik begrepen, ja, dus. toch op. ja, maar zo heel raar is het ook weer niet gedacht, want uh, je kan zeggen: kijk, uh, die, die dieren en planten die trekken zich natuurlijk niet aan van landsgrenzen. We moeten dat gewoon wat wat, wat breder zien. En uh, ja, uh, als je een plant wil beschermen, dan hoeft dat misschien niet op. Op, op ieder plekje. Als je het op één plek goed doet, dan, hoef je die, dan kan je die andere kleine plekjes misschien laten schieten. Ja. ja, maar dat is precies de discussie waar we bang waren dat het die kant op zou gaan. En dan krijg je trouwens ook de discussie: uh, gaan we nou de Schotse bergen redden of de Alpen? Eén geberg is toch wel genoeg? Ja. En ik krijg dus een soort armoederendenering. En er komt nog wat anders bij. Ik word opstandig. Hè, als mensen Saabosbeer moet bijvoorbeeld ook al haar reservaten verkopen... buiten de ecologische hoofdstructuur. Nou, daar zit ook uilen waar ik van hou als ik daar woon. En wie is die staatssecretaris om na 40 jaar harde arbeid... van Saabosbeer van mij in ieder belastingcentrum... te zeggen, verkoop dat maar, want ja. dan hebben we nog weer wat minder schulden. Maar we hebben allemaal lijstjes. Hè. Als je Nederland nou uh, in Europa op zo'n ranking... zoals het zo mooi tegenwoordig zet, qua natuurbeleid... Ja. Zijn we dan, dan zijn we een graag... ecologisch rampgebied. Een ja, er zijn nergens zoveel soorten aan het uitsterven en al zoveel verdwenen als in Nederland. De natuur heeft nergens zo weinig oppervlakte nog. En daarom is het ook zo lekker makkelijk om dan te roepen... ja, dan moeten die Duitsers het maar oplossen of dan moeten ja. die Engels het maar oplossen. Ja, dan lezen we ook weer in diezelfde krant dat uh, door die klimaatverandering... er ook allerlei soorten oprukken naar Nederland. Dus we ja. krijgen allerlei exoten binnen, zowel als flora als fauna. Dus het, het is wel een heel, uh, je moet zeggen, een diffuus beeld. Ja, maar goed... Ik, ik heb me, ben opgehouden me daarin te verdiepen op het moment dat ik dacht... Van, nou, ik vind het al heel wat dat de 25 lidstaten na nou, eindeloos vergaderen... het eens worden dat er een lijstje is. En of dat lijstje nou arbitrair tot stand gekomen is... sommigen zeggen dat, of het uh, had ook een ander lijstje kunnen zijn... dat doet er niet eens toe. Maar als we dat al niet kunnen... Hè, en, en waar praten we in Nederland over? Niet over wolf of beren. We praten over een lullig ratje met een kort staartje... dat heet de korenwolf en dat moet in een graanakker leven. Nou, als ons dat al niet lukt, zeg, houd toch op. Bedoel, dan moeten we onze mond echt houden internationaal. Dan is het echt afgelopen einde oefening. En ik denk... He, serieus meen ik dat. Het afschuiven van dit soort uh, uh, verhalen naar andere landen. En is, dan kun je ook een tweede koloniale golf beginnen. Wij blijven doorvervuilen, maar we zetten half Afrika vol met bomen. Wat is dat voor arrogantie? Snap je? Ga maar schoonvliegen. Je wordt op nou echt je boos. Ja, maar omdat de tijd dringt wel. Ik, bedoel, ik heb gisteren op een conferentie gezeten... en dan worden die bevolkingsaantallen weer genoemd. We gaan dus naar 9 miljard in 2050. Uh, op een planeet die overvraagd is... En als je dus niet ergens tekenen van hoop ziet dat we de goede kant op gaan... en dat zou moeten beginnen in landen die het zich kunnen permitteren zoals de onze... en de natuur nog steeds wordt behandeld als een van de vele belangetjes... terwijl het gewoon de kurk is waarop wij bestaan... ja, dan wordt me af en toe uh, de moed uh, ja. wel erg in de schoenen gezakt. Ja. Maar hoe krijg je dat nog over het voetlicht? Als we elke avond economen over de buis zien uh, buitelen uh, over ons geld... daar maakt men zich zeer bezorgd over... Dat die pensioenen dus euh, Dus ja, dan kom je met zo'n korenwolf aan. Ja. Dat scoort niet op dit moment. Nee, ik snap het wel, maar de kortzichtigheid van geld, ik, bedoel, ik spuug op geld, uh, dus het is een noodzakelijk kwaad. Het grootste geluk merk je pas aan het eind van je leven dan ga je nadenken van wat je allemaal hebt meegemaakt. En ik denk dat dan het zien van een waterval... of een gelukzalige vrijpartij met iemand... meer beklijft als de Ferrari. En uh, dat pensioen is prachtig. Iedereen maakt zich druk over hoeveel geld hij te besteden heeft... tegen de tijd dat hij heel veel dingen niet meer doet. Dat is namelijk als hij oud is. Besteed het alsjeblieft nu. Dat doe ik ook. En ja, ik nogmaals, er is gewoon geen smoes voor. De natuur is de basis van de economie, is de basis van het leven. En het, hij raakt op. En de tijd tikt. Dat budget voor de natuur wordt dus van 800 miljoen naar 339 miljoen. Dat is minder dan de helft, hè? En het jaar daarna naar nul, hè? Nee. Ja, het gaat naar nul en dan blijft het op nul staan. En dan zeggen ze, de provincies hebben het tegen die tijd overgenomen. Dat is de gedachte. gedachtedrag. Dan krijg je twaalf blekertjes. Met allemaal hun eigen ideeën en de rek opzoeken van internationale verplichtingen. Nou, dat klinkt wel heel somber. Dan heb ik ook twaalf directmaatjes nodig, volgens mij. Ja, maar goed, je weet ook wel wat, wat Beleker zegt. Die zegt, nou, we, we, we kunnen dat het beste uh, yeah, uh, overlaten aan... dus kennelijk aan uh, wat, wat, wat kleine, schalige uh, uh, gemeentes, provincies. Ook mensen, boeren, die kunnen, uh, nou, kijk, kunnen dat heus zelf wel. En er zijn natuurlijk heus wel boeren die uh, het, het hart op de goede plek hebben zitten. Wat ja, natuurlijk zijn die dan. Uh, ik heb ook twee boerenooms. Maar uh, wel met meegastallen. Maar uh, ik merk gewoon in de hele discussie die er nu is... dat, dat decentraliseren naar die twaalf provincies ook een... Verhulling is van het eigenlijk de nek omdraaien. en het onoverzichtelijker maken. en een zachte dood laten sterven. En als je serieus naar kijkt. is er geen enkele grond. als je als staatssecretaris al je broek niet op kan houden. op dit gebied. om het dan aan twaalf kleine staatssecretaartjes te geven. die allemaal ook nog een interpretatie dragen gegeven, geven. Het wordt gekke huishouden. En als Brussel hem straks tot de orde roept. dan moet hij twaalf telefoons gaan plegen. per soort. om erachter te halen. hoe gaat het in Groningen daarmee dan? Oh, wist ik niet. Maar gaat Brussel hem tot de orde roepen? Ja, dat gaat gegarandeerd gebeuren. Maar hoe gaat dat gebeuren? Nou, die dossieropbouw nu bezig en dat betekent dat wij Europa op een gegeven moment om een oordeel vragen. En als Europa dan de kant zijn dat ze doorverwijst naar de rechter, hè, de rechter van, in Brussel, dus, uh, dan zijn we over drie jaar zover dat we een uitspraak hebben. Dat dus bleek er net ja. weg, maar is dus voor de volgende bleek er een goede waarschuwing. Daar wordt altijd toch weer gelijk de vergelijking getrokken met uh, bijvoorbeeld de kunst- en cultuursector. Hè. Daar moet het mezenaat eigenlijk uh, gaan invullen wat we aan de overheidsgelden niet meer doen. Er zijn ook allerlei mensen die zeggen, nou ja, je ziet dat particulieren ook in dat gat kunnen springen van natuurbeheer. We hebben ook hele grote organisaties daarvoor uh, en dat zou ook best kunnen samen met die provincie. Nou, wat we dus zien is dat die provincies hetzelfde geld dan op tafel moeten leggen wat het Rijk nu wegbezuimt. Dus het is vestzak broekzak. Uh, het is alleen afschuiven van de verantwoordelijkheid van het Rijk. en zij kunnen op hun begroting zeggen: we hebben moet die natuur anders vermarkten? Zo een ja, verschil dat word. kan wel, maar dan moet je er zelf het voorbeeld in geven als overheid. Ik bedoel, Die natuur is niet bedreigd geraakt... omdat iedereen het, het goede met de natuur voorhoudt. Dus kennelijk moeten mensen toch wel met bepaalde regels... Aan, uh, aan afspraken gehouden worden. En daar moet ook toezicht op zijn. Ik bedoel, Lekkerkerk zou ook niet zijn ontstaan... als iedereen een geweldige import had en integer was in het bedrijfsleven. De markt is niet integer. Er zijn bedrijven... Een, een heel oud gifschandaal. Even de geschiedenis terug. Zeg je? Het eerste grote gifsschandaal. Was ja, maar dat, ja. er zijn de duizenden gevolgd. Ja, ja. En wij hebben het betaald, niet die bedrijven. Ja. Dus jij gelooft niet, als het ware, in, in, in die particuliere ingreep? Ik geloof dat er goede mensen zijn... maar niet per definitie afhankelijk van welke partij of club of omroep. Er zijn goede mensen. En als die goede mensen goede dingen doen, dat zal het zeker zo zijn. Maar de rest moet daarbij geholpen worden. En ik vind, als je als overheid zegt... het bedrijfsleven moet meer gaan doen... dat doen ze ook al, ik heb de voorbeelden van. Er zijn streekrekeningen voor de ooi bijvoorbeeld. Dan moet die overheid zelf ook het goede voorbeeld geven... en zeggen, wij zetten ons batig dus lang ook op zo'n rekening. Heb je wel eens met hem een, een, een discussie gevoerd... Bij Bleker. Ja? Nee, ik ben bang dat het, ik zou het wel willen, maar dan is het onder vier ogen en niet in de media. Mm. Want dan blijft het voor het publiek onnavolgbaar eh, wel eens niet. Zijn advocaat ook zat meteen bij mij op schoot te spreken. Dus bij alles wat we geëist hadden, kregen we gelijk op één punt nadat nou, waar die verbindingszonne, en dan heeft de rechter uiteindelijk afgedwongen. Mm. Het was een rare move. Ik wist niet wat ik hoorde. Hij zei, maar we zijn het helemaal eens met Al We zijn het helemaal eens in. Point? Yeah. Maar goed, jullie hebben dus wel succes. Hartelijk dank. Uh, Jaap, Dirk Maat, directeur van Das en Boom, ging dus over de plannen van het Bleker om 63 natuurgebieden hun beschermde status te ontnemen. En over de miljoenen bezuinigingen op het natuurbudget. Dank je wel, Jaap, voor de komst. Ja, en dan een felicitatie aan onze volgende gast, Nicole Lefever, NOS-verslaggever, want zij is uitverkoren tot uh, journalist voor de vrede. 2011. 2011. Ja, ja gefeliciteerd. Eh, en morgen op de Internationale Dag van, voor de Vrede... krijgt ze die prijs ook overhandigd. Die verkiezing van de jaarlijkse journalist voor de vrede... dat is een initiatief van het Humanistisch Vredesbaraat. Fever keerde na bijna vijf jaar correspondentschap... in het Midden-Oosten terug naar Nederland. En in die periode deed ze verslag van tal van grote nieuwsgebeurtenissen... zoals bijvoorbeeld de oorlog in Irak... het neerslaan van de revolutie in Iran... En natuurlijk heel recent de Arabische lente in landen als Egypte en Tunesië. We gaan met haar praten over haar werk in het Midden-Oosten... en het aanstaande verzoek van de Palestijnen... voor erkenning van een Palestijnse staat door de Verenigde Naties. Goedemorgen, Prijswinner. Ja. Goedemorgen. Ja. Verrast door die prijs? Want uh, ik geloof dat je het al wist, hè? Ik, nou, mijn... dat komt eigenlijk door jullie. Ja. Anders had ik het uh, vanavond of morgenochtend gehoord. Maar ja. doordat jullie belden kwam ik er wat ja. eerder achter. Ja, en nu weet ik dus dank het. daarvoor. Ja. ja, nou, ontzettend. Ja. Want het is toch wel een, een, een eer? Ja, vind ik wel. Ja. Ik vind het ook mooi dat de organisatie uh, aandacht besteedt aan de gevolgen van berichtgeving. En, uh, ja, eervol. Ja, je bent dus nu net terug. Waar wil je er eigenlijk ooit heen? Um, nou, Ik heb in, in het verleden voor, de, voor het journaal uh, ook veel gereisd... in verschillende continenten. En ja, dan ga je ergens naartoe waar het gebeurt. zeg maar, Of een, een aardbeving ja. of een conflict. En ik wilde heel graag ergens langer zitten. En vooral de islamitische wereld, dat, uh, ja, dat interesseerde me enorm. Ik heb veel onderwerpen ook over integratie in Nederland gemaakt. En ik wilde heel graag daar gewoon een tijd zitten. Dus dat was eigenlijk de reden. Het was ja, een tijd zeg. Ja, nou ja, het was eerst uh, in het begin nog, uh, nog redelijk rustig. En ik zou eigenlijk in december al teruggaan naar Nederland. En ik ben blij dat ik een half jaar langer gebleven ben. Want ja. eigenlijk zat de grootste drukte, hè, de grootste ontwikkeling aan het eind. En ik vind het wel fijn dat ik zeg maar, die hele aanloop ook heb meegemaakt. Waardoor je snapt waar mensen tegen in opstand komen. Dat je snapt hoe het is om te leven in een dictatuur. Wat voor gevolgen dat voor mensen heeft. Ja. Nou moet een correspondent een groot aanpassingsvermogen hebben. Maar toch opeens in Amman, in Jordanië... Mm -hmm. Dat is natuurlijk toch een cultuurschok destijds. Nou, dat valt reuze mee, hoor. Ja? Ja, er wonen hele aardige mensen. Nee, dat is iets <laughs> anders. Dat is iets anders. Nee, ik denk dat mensen uh, hier er een, een, ja, een ander beeld van hebben... dan hoe het in werkelijkheid is. Het is een uh, hele gastvrije samenleving. Dat geldt voor een groot deel van de Arabische wereld. Ja, gastvrijheid is een soort plicht. Dus als gast, wat je bent, als je daar nieuw aankomt... dan word je ook uh, zo ja. ontvangen. Maar eigenlijk zeg je heel kritisch ook tegen mij... je hebt een veel te eenzijdig beeld. Ja, ik weet dat van, uh, van jou niet persoonlijk. Nou ja, maar Kwaar. de ja. ja. Dat is toch logisch al. Ik, denk, ik denk dat het beeld uh, ja, anders is. En veel, veel is ook gevraagd van hoe is dat als vrouw om daar bijvoorbeeld te wonen. Ja, ja god, 50% is daar ook vrouw. En ja, mensen zijn gewoon uitermate vriendelijk. En vervelende mensen heb je overal. En wat een groot verschil is met het West. Kijk, in Nederland, nou, dat weten we zelf ook wel. Nederlanders zijn ontzettend direct... He, alles wordt meteen op tafel gegooid. En daar gaat het een beetje met omwegen en veel beleefdheden gepaard. En dat heeft ook wel iets heel erg prettigs, moet ik zeggen. En dat, ja, dat vind ik nu ik terug ben in Nederland. is dat uh, wel een van de dingen die heel erg opvalt. En de dat taal? Want zo'n taal heb je er gewoon in je 1, 2, 300 dingen. Nou, ja, ik vind. was toevallig. en dat had eigenlijk niks mee te maken. dat ik al een paar jaar daarvoor begonnen met, uh, met lessen Arabisch. Nou, wil ik helemaal niet zeggen dat het briljant gaat hoor. Mm. Maar in ieder geval uh, kon ik me al een beetje redden. En ja, ik ben daar gewoon ben ik verder gegaan met lessen. En nu vloeiend? Nee, dat dacht ik dus echt dat het zo zou zijn. Maar in combinatie met, uh, met de baan. Ik zou iedereen aanraden van ga eerst een paar jaar studeren. Of uh, zorg dat je vloeiend bent voordat je eraan komt. Want vloeiend is het niet, maar goed. Het is een moeilijke het is, taal. Het is een moeilijke taal. Maar ik heb wel de lachers op mijn hand, laat ik het zo zeggen. Het is niet ja. helemaal grammaticaal, maar ja. mensen begrijpen wat ik bedoel. En ja. mensen zijn heel erg zijn zo blij dat je de taal spreekt, al is het niet voorkomen dat... Uh... Zeker de laatste ja. maanden hebben we natuurlijk... Uh, ook in Nederland voortdurend correspondenten gezien... waar jij er één van was... die in moeilijke, in, in ja, hele gevaarlijke situaties zaten. Besef je dat steeds? Of... Nou ja, de, de, de situatie is natuurlijk gevaarlijker voor de mensen zelf. Hè? Als je gaat kijken naar bijvoorbeeld in Egypte... Egypte op het Tahrirplein, die jongeren die stonden voorop. Uh, die, die, die bleven daar staan en... De journalisten met alle, alle respect, en uh, er zijn er veel... iedereen heeft uh, problemen ondervonden ja. op een gegeven moment uh, in Egypte. Uh, mensen zijn geslagen, opgepakt, uh, veel agressie ook tegen journalisten. Maar ik, ja, ik ben er altijd een beetje huiverig voor om daar het onderwerp van te maken... om jezelf het onderwerp ja. van het nieuws te maken... Ja, dan wordt het bijna een soort kuifjeachtig verhaal. Terwijl het gaat natuurlijk ja. om wat die mensen daar maar, maar ja, zijn Toch gegeven. toen u daar in Iran met die hoofddoek om verslag deed uh, van wat daar gebeurde, uh -huh. was er ook kritiek. Toen zei men zie je wel, ze heeft zich geconformeerd aan die islamisering. En toen was u toch zelf ook opeens uh, onderwerp van gesprek. Ja, ik heb dat op dat moment helaas gemist, anders had ik wel gereageerd of ik zo. Het kon er wel goed staan hoor. Ja, ja. Want ja. ja. dit is nou, ja. zijde, ja. Nou, ja, Het grappige is natuurlijk dat in Iran, als vrouw, moet je gewoon naar hoofdhoek om en dat, uh, dat is de wet. En uh, ja, daar zijn dan kamervragen over ges gesteld. Ik vond het zo geestig, omdat eigenlijk uh, de partij die dat deed. Uh, Welke die, die, partij was dat? Dat was de PVV. Ja, oké. Okay. En de, de NOS, die islamiseerd was, uh, was, was ja, de ja. vraag die werd gesteld. Maar ja, eigenlijk als je hier een kopvolde tax wil invoeren... dan doe je hetzelfde eigenlijk als de Iraanse heersers die zeggen... nou, moslim of niet, je moet dat ding om. En, uh, dus eigenlijk moeten ze het juist het heel precies goed begrijpen... Zeggen? dat ja. ze mij dwingen om te integreren in Iran. Even het, het, het nieuws van uh, nu. Hè. Volgende week gaat de Palestijnse autoriteit uh, aan de Verenigde Naties... erkenning vragen voor een eigen staat. Uh, waarom gebeurt dat eigenlijk op dit moment... Ja, ik moet zeggen, even voordat wat ja? ik. heb een beetje het idee buiten mijn gebied. Ik het uh, ja. erg van de Palestijnen hoor. Maar. Ik heb Israël uh, op zich niet gecoverd. Nee. Ja, eigenlijk. Die onderhandelingen die over vrede. -oost, ja. die zitten echt helemaal muurvast. En Abbas die heeft nu aangekondigd. Ik ga daar naartoe. En eigenlijk weet hij al. dat die erkenning er niet gaat komen. Want al krijgen ze een meerderheid van de lidstaten. die. Deze aanvraag steunt, dan zal de Verenigde Staten een veto uitspreken. De Verenigde ja. Staten die zien er helemaal niets in dat er uh, ja, eenzijdige staat wordt. Uh, die vinden dat het een gevolg moet zijn van onderhandelen ja. met uh, Israël. En gaat het gaat natuurlijk om die grenzen, die beruchte grenzen. Ja, met precies. Maar Jeruzalem, et cetera. Ja. De Palestijnen die zeggen het kan best wel eenzijdig zijn, maar zo is de staat Israël ook uitgeroepen in uh, ja. 1948. Uh -huh. En uh, dit is voor ons een, een belangrijke stap. En op zich gaat er natuurlijk voor de Palestijnen in die gebieden helemaal niks veranderen op het moment dat er een erkenning komt of dat ze een zwaardere status krijgen dan ze op dit moment hebben. Maar het gaat om de erkenning en ja. als je kijkt hoe daar nu door Israël op gereageerd wordt. Dan, ja. nou, dan gaan we even vragen aan uh, Salomon Bouwman, uh, Midden-Oosten-deskundige. Hij is op dit moment in Israël. G dag Salomon. Hoi, dag. dag. Goedemiddag. Hoe is die stemming daar op dit moment over dat aanstaande verzoek van de Palestijnen? Is het verzet fel? Uh, nou, Israël is uh, erg ongerust over de, de besluit van Abbas om uh, naar de veiligheidsraad te gaan van de Verenigde Naties. Israël weet, en dat zegt Nicole ook, dat er geen Palestijnse staat komt. Maar het diplomatieke initiatief is duidelijk in handen van de Palestijnen nu. Israël is geïsoleerder dan ooit, ook als de Amerikanen een veto uitspreken in de Veiligheidsraad. Dan gaat de Palestijnse kwestie in de algemene vergadering, daar is een grote meerderheid. Maar de ongerustheid in Israël komt voort uit het feit dat hoewel er dan geen Palestijnse staat onmiddellijk komt, want dat moet natuurlijk het resultaat zijn van onderhandelingen, dat er een Palestijnse opstand uitbreekt in de bezette gebieden. Voorlopig is er sprake van uh, uh, verzet zonder uh, geweld. Dat heeft Abbas heel duidelijk gezegd. Maar dat kan uit de hand lopen. Er zijn ook kolonisten uh, die volgens de Zweedse militairen ook terroristische cellen hebben gevormd, die gewapend zijn, die provocaties kunnen uitlokken. En er is niet veel no voor nodig om de achtergrond van de hoop die de Palestijnen krijgen, een ijdele hoop... Eh, dat eh, dergelijke provocaties van Israëli's, zo van Palestijnse leiden... tot een eh, opstand kunnen leiden, tot een derde integrale ja. zelfs. En daar is Israël ongerust over. Is daarom het, de, de bereidheid van Israël om te zeggen... nou ja, toch een verhoogde status, daar willen we eventueel mee akkoord gaan... een, een poging om die lont uit dat kruidvat te halen? Ja, dat kan je wel zeggen, maar... Eh, de Israëlse premier Netanyahu heeft besloten zelf naar de Verenigde Naties te gaan om daar een reden te houden. Waarin hij gaat zeggen dat natuurlijk Israël niet de schuld is voor de impasse, dat allemaal aan de Palestijnen ligt. Maar dat is niet helemaal juist. Wat er namelijk aan de hand is, is een heel ingewikkeld diplomatiek spel. De Amerikaanse president Obama heeft duidelijk gesteld dat onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen moeten zijn gebaseerd op de grenzen van 1967. En dat weigert. Ja. Nettenjauw te aanvaarden. Dat zou betekenen dat Israël grote delen van de bezette gebieden moet opgeven. En daar wonen veel kolonisten. En dat is het grote probleem. Netanyahu speelt in uh, New York binnenkort volgende week vrijdag... voor de Israëlische publieke opinie. Houdt hij zijn reden om aan te kondigen... dat Israël het niet zal buigen voor de Palestijnse druk. Salemans, dus we in... Salomon, is, is het uh, een, een gespreksonderwerp daar in, in, in de kroeg... Of op straat? Dat ja, is nou of... niet alleen in de kroeg. Het is het overwegende gesprekonderwerp. Overal, iedereen spreekt erover. De kranten staan de bol van. Ik heb een minuut geleden de radio uitgezet. Uitvoerige radio-uitzendingen. Maar de Israëli's zijn in hun uh, uitspraken toch nog wel voorzichtig. Ze willen geen dingen zeggen die de zaak uh, uit de hand zou kunnen doen laten lopen. Dus geen provocaties. Maar de publieke opinie wordt wel in de kranten. En ook wel in commentaar op de radio. toch gewaarschuwd voor ernstige gevolgen. En je moet gewoon. Wat er gebeurt, zien tegen de achtergrond, en dat ze Nicole zeker wel gezegd hebben, tegen de Arabische lente. Want als hier een uh, moeilijkheid ontstaat tussen Israël en Palestijnen, wat zeggen geweld, of een vorm van geweld, dat betekent dat het israël palestijnse conflict heel snel overslaat naar de Arabische wereld. En Israël is al een grote moeilijkheid in Turkije, zijn grote spanningen met Egypte, ook met Jordanië. Israël ja. is geïsoleerd dan ooit over de Palestijnse kwestie. En daarom, dat is mijn mening, moet er gewoon doorbraak komen. Nee. Maar of die er komt, is punt 2. Dat is, u zou kunnen zeggen, een vrij sombere analyse. Dankjewel, Salomon. Terug naar Nicole Lefevre. Um, als journalist voor de Vrede. Um, ja, wat gaat u het meest missen? Nou, ik, eerst, eerst dacht ja. ik van, je zit enorm te, te, te reageren ja, met dat je gezicht van... uh, op, op, op wat Salomon zei. Nou, ja, <coughs> het is meer dat, uh, kijk, in Israël... Wordt op, op het moment, zij zijn natuurlijk niet blij met deze aanvraag van de Palestijnen. Nee. En een heleboel landen die hebben wel sympathie voor die, voor die aanvraag. Uh, en dan hebben we het niet alleen maar over de Arabische wereld. En die vinden best dat uh, Palestina een, een stapje hoger mag binnen de VN... en wat meer aanzien krijgt daardoor. En wat doen ze nou? Ze zeggen, ja, er komt een intifada en er komt veel geweld. En ja, als je nu met uh, Abbas in zee gaat, dan kies je ook voor Hamas. En dat is een terroristische organisatie. Dus dat is een beetje... Ja. Uh, de, de sfeer die wordt opge opgeroepen, uh, terwijl de Israëliërs ook zeg maar klaarstaan om in te grijpen bij de kleinste provocatie. Dus je ziet gewoon dat het steekspel aan beide kanten uh, ja, een beetje, beetje losbrandt. En als je de Israëlische versie ziet, dan is dat altijd een beetje anders dan als je de Arabische kranten hierover uh, volgt, zeg maar, ja. ja. Ja, u bent er nog sterk bij betrokken, hè? Dus ik kom terug ja, op die vraag. Ja. In hoeverre neem je nou afstand als je terug bent in Nederland? Wat gaat u mis aan het Midden-Oosten? Ja. Um, en wat gaat u met die titel doen? Drie vragen in één, dat geef ik toe. Ja. Nou ja, fysiek ben ik terug, maar uh, ik ben eigenlijk nog een beetje aan het landen. Ja. Dat, uh, dat, dat duurt lang. dat de paard, en... hè? Komt de ziel, geloof ik. Hè? Ja. Um. ja. En ik, ik mis gewoon ook een heleboel uh, dingen daar. En ik, ik denk dat ik voorlopig gewoon ook wel bezig blijf met het Midden-Oosten en dan niet meer. Als uh, correspondent voor de NOS. Maar ik ben met een aantal andere dingen bezig. Maar dus, was, ja, laatste... was je liever gebleven? Uh, nou ja, het was, het was gewoon afgesproken ja. dat ik nu terug zou komen. Dat weet ik wel, maar ja. en, dan heb je privé ook allerlei afspraken gemaakt. En mijn dochter gaat hier naar school. Dus er zijn honderd ja. redenen waarom uh, ik nu terug ben. Ja. Maar, uh, het was je thuis je pijn, geworden. Pijn in mijn hart. Ja, ja absoluut. Maar toch even die titel enorm thuis gevoeld. Ja. Er zit geen tiara aan vast bij die, die missen. Oh, maken, maar ik kan me toch voorstellen dat je iets met die prijs gaat doen of zo. Dat... Het is een erkenning. Naar, uh, of zegt u nou ja? Gewoon... Israël-Palestina gaan een vrede ja. dat zou mooi zijn. Hè? Nee, ik vind het hartstikke uh, hardste keer. Ja, voor... ja, Je bent toch een soort ja. ambassadeur voor de vrede, even een jaar lang? Ja, dat is toch wel een zware druk die op mijn schouders rust. Dus met andere woorden, ik zie het wel. Ja, nou, ja. morgen is de, is de uitreiking. En, uh... Dan Ja, precies. Nou ja, dan is mij nog te zeggen. We spraken met een uh, prijswinnaar, verslaggever Nicole Vever. En de aanleiding was haar verkiezing tot journalist voor de Vrede 2011... door het Humanistisch Vredesberaad. En als en dan u nog... dan nog meer wilt ja, ja. weten, als u denkt... goh, we zitten namen die prijs, dat staat allemaal op onze site. That I used to know van een singer-songwriter uit Australië met Belgische roots. Ja, dat kan nou, ook. hij Kan niet fout zijn. Goed. Uh, hij geldt als de vetste snack van Nederland, ja. de zogenaamde kapsalon. Deze caloriebom van Jewelste bestaat uit. Fick heeft het al verteld. Je ja, wist fried. dat allemaal. Friet met een shawarma. Bedolven onder knoflooksaus en sambal. <laughs> afgetopt met, met twee gesmolten plakken kaas. En versierd met ijsbergsla. De voedingswaarde van het doorsnee kapsalon bedraagt zo'n 1800 calorieën. Kan je een dag om door? Het, ja, het gerecht werd door een shawarmazaak in Rotterdam... voor het eerst op de kaart gezet en is inmiddels ook elders in Nederland... België, Turkije en zelfs Amerika te bestellen. Paul van der Laar, bijzonder hoogleraar stadsgeschiedenis van Rotterdam... is gefascineerd door dit fast fenomeen En hield er deze week een lezing over op de Erasmus Universiteit. En hij is vanochtend bij ons te gast. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, bent u al verslaafd aan de kapsalon? Nou, volstrekt niet. Want ik heb zelf, uh, dat kunt u dat kan de, de luisteraar ook niet zien... maar als u mijn postuur kunt u ook zien... dat ik wat dat betreft toch straf daar een goede conditie... Ja. Uh, en slankels zijn, net als u. Dus ik, uh, ik, ik nuttig hem alleen maar... als het zo voor mijn onderzoek in de stad dat uitkomt. En kijk. als dat dus niet per se hoeft... laat ik hem aan mij voorbij gaan. Dus dat is meer gewoon onderzoek doen. Precies. Onderzoek. Maar u, u noemt het een vorm van cultureel erfgoed. Nou, dat is toch een grapje, of niet? Nee, dat is zeker geen grap. Ik heb... Uh, ik denk dat het heel belangrijk is en zo zijn we er ook al begonnen. Ik ben, ik, mijn hoofdfunctie is als directeur collecties bij Museum Rotterdam. En wat doen wij? Wij zijn op zoek naar wat is het erfgoed van de eigen tijdse stad. En de manier om daarmee in aanraking te komen is niet alleen maar achter je bureau te gaan zitten en onderzoek doen vanaf je laptop of je pc of alleen maar in de kunsthistorische catalogie te kijken. Dat betekent dat je de stadscultuur moet gaan verkennen. En aantal jaren geleden ben ik in Rotterdam terecht in een van de wijken waar de kapslon is uitgevonden. Ik heb daar, Delshaven, ja, Rotterdam-West... ik heb daar mijn hoofdkwartier uh, genomen in een, in een zwaarmanszaak... Eethuis Lieder. Leuke contact mee opgebouwd. En daar heb ik uh, vanuit dat zo teg, tijdelijk hoofdkwartier... ben ik de buurt gaan onderzoeken, heb ik een aantal straten... elk tiende huis ben ik gaan aanbellen. Ja, maar nou, hoe begin je daarmee? Nou Ga je dan naar zo'n zo snackbar en dan zeg je... dag, ik ben bijzonder hoogleraar stadsgeschiedenis... Uh, <laughs> Paul van is een Laat. <laughs> en, en ik wou eens even hier mijn, mijn, mijn, mijn intrek nemen... Hoe? hoe hoe gaat zoiets? Nou, dat is ja, ik ga ja. je natuurlijk niet vertellen dat je hoogleraar bent. Je moet altijd zorgen, dat is op dat moment helemaal niet belangrijk. Ik zei, nou, ik ben zo geïnteresseerd in deze buurt... en ik zoek eigenlijk een plek waar ik, uh, waar ik kan werken... waar ik mensen ja. mag ik ontvangen... Ja. en waar ik zo af en toe ook een hapje wil eten. Vindt u het erg dat ik hier elke week met een paar mensen kom... en dan ook hier uitgebreid ga eten? Ah, nou, dat was helemaal geen probleem. Ah. Dus ik zat daar uh, ja. uh, te werken met mijn studentassistent... en er kwamen mensen binnen, maar er werden interviews dan ook afgenomen... want we gingen dan ook het plan de campagne... En om de havenkla, havenklap, met name om een uur of vier, kwamen de meestal Turkse kinderen binnen. En om de drie, we die viel kapselen, kapselen. Dus ik zei op een gegeven moment... Wat is dat? Wat is dat? En toen zei hij, ja, dat moet je even weten, dat is hier tegenover, is dat bedacht. En toen kwam dat hele verhaal van de kapslon in de wereld. En toen ja. heb ik gezegd, als je nou zo goed om je heen kijkt in deze stad... en je en dat vind ik belangrijk dat je dat als stadshistoricus doet. Ook vanuit het museum doen we dat. En dan zie je, het lijkt wel of de hele binnenstad van zo'n grote stad... is vergeven van de snekkende mensen. En toen heb ik gevraagd aan een eh, fotojournalist, Joris ten Blauwe... wil jij een jaar lang snekkend Rotterdam volgen... Nou, dat is en, een onderwerp waar je tegenaan kan. Hoor. Ja, en ik heb, nee? uh, ja, ik heb een hele serie foto's heb ik meegenomen. En dat is zo fantastisch. Als je de openbare ruimte in die steden... het lijkt wel of het één grote openluchtfestival uh, is. Eén grazende bende. Eén grazende bende. Ja. Uh, afval. Nou, en dan is er natuurlijk iets van... en dan ga je erin verdiepen. En dat heb ik ook in mijn lezing gedaan. Want kijk, die kapsalon is natuurlijk een uitvinding. Bij uitstek, waarbij interculturaliteit samenkomt. Ja. Want ja. er is friet Geen... en shawarma. Je hebt friet, shawarma, ja. je hebt kaas. Hollandse kaas. En sambal? Sambal. sambal. Dus dan zit je weer uh, gelijk in onze Knoflooksaus. -knof en, en dat is echt geweld. de killer, de, de calorie killer. Dat is die knoflooksaus die er natuurlijk overheen ja. gaat. Zeker in een super kapsalon. Maar waarom nou, heet het eigenlijk kapsalon? Nou, kapsalon, omdat de man die uh, het bedacht heeft... Dat is Taddy. En die heeft ben een, een kaapverdiaan. Kaap en die heeft op de Schiedamseweg... in, in de deelgemeente Delshaven, heeft hij een kaps. Die eet regelmatig bij El Aviva. Logisch, want je hebt er op die ruimte van zo'n minder dan een kilometer... twintig van dit ja. soort tenten. Dus je kunt keuze genoeg. En die nam elke keer shawarma en patat. En zei, ja, ik ben er toch eigenlijk wel een beetje, beetje zat... Hey, kun je niet eens een beetje variëren? Dus hij kwam langs en zei, nou, we kunnen er dit bij doen. We zouden, god, we zouden de friet eerst kunnen doen, Dan doen we de shawarma. En toen zei de assistent, van de, van, of, of de, die ook in de winkel stond bij Tati... zei, yo, misschien moet je er ook eens kaas op doen... Ja, oké. Okay. Wat doe je in swarma? Je wordt altijd dan nog even opgewarmd, zoals je de broodjes pita. Dus dat gaat in een soort ja, zo'n heel dingetje. Ja. Ja, nou ja. en dan gaat het eroverheen. Maar niet vergeten, want de schijf van vijf, er komt ook wel sla bij. Maar dus het heet de kapsel omdat man, dat dus die een kapper was die dat aanvankelijk Precies, ja. dus heeft uh, b, ja, ja. bedacht of misbruik. Ja, kunnen... in, in aandringen van hem is dat bedacht. En daarmee ja. heet het kapsel. Nee, ik dacht net als dus een patatje oorlog. He? Dat je dus al die, al die sausen, dat je denkt dat het een soort, soort bloedbad ja. Ik denk dat dat, dat ja. heeft te maken met hoe het eruit ziet. Ik dacht misschien komt het door die ijsbergslaan dat het net lijkt of er allemaal haartjes op Nee, opstaan. nee dus Maar die, het is die, geen bijzondere coiffure. Okay. Het, uh, het, ja, het ziet er ook niet uit. En dat vind ik interessant. Als je de bak ziet en niemand zou tegen je zeggen: ja. dit is om te eten, dan zou je hem rustig direct weggooien. Ik heb hem hier op een fotootje. Ja, kijk maar. Ja. Maar goed, u ging daar dus zitten. En u ging, want ik onderbrak u toen, maar ik weet het nog wel... u ging aanbellen bij alle huizen. Ja, ja. En, en toen? Uh, nou, toen heb, heb ik daar allerlei interviews afgenomen. Vooral ook om te kijken, want wij hebben in onze collectie van het Museum Rotterdam... Allemaal voorwerpen die te maken hebben met het dagelijks leven. Alleen, er is natuurlijk een bepaalde oververtegenwoordiging. Dat is ook logisch. Dat geldt voor alle stadsmusea. Uit een bepaalde bovenlaag van de bevolking. Dan zeg je nou, kijk nou eens naar zo'n stad als Rotterdam. 60% is straks, volgens de laatste statistieken, getonen. Eh, kom af. We hebben de geschiedenis van deze mensen... die sterk veranderde sociale culturele transformatie... om het maar eens netjes te zeggen, in deze stad. Dat moet je vastleggen. En dat zei ik ook tegen. Dan ging ik aanbellen en zeiden die mensen... ja, wij weten niks van de geschiedenis van Rotterdam. En dan zei ik, dat is niet erg, maar vaak stond er dan een klein kindje naast. Ik zeg, dat is een Rotterdammetje. Als hij over 20, 25 ja. jaar naar het museum komt, wat ziet hij dan terug van zijn of haar geschiedenis? Daar was het ons instantie om te doen. Maar u zegt eigenlijk, er is een bepaalde, cultureel bepaalde selectie altijd geweest. En als we daar nou niet hartstikke snel bij zijn. Ja. Dan hebben we straks een blinde vlek over een ja. heel belangrijke ontwikkelingsperiode in onze stad. Nou, en dat, en dat geldt ik. misschien voor allerlei andere grote steden waar je een soortgelijke nou, beweringen ziet ook. Zeker ook. Uh, daar is ook de reden waarom we vaak met andere grote musea ook werken. Alleen wij hebben denk ik wel uh, in Rotterdam echt bewust die keuze gemaakt... om ons daar de komende jaren, we doen het al, al een aantal jaren, hoor, om daar ons helemaal op in te zetten. Omdat we zeggen ja, Rotterdam is toch eenmaal een soort stad met als proeftuin. Die wijkt toch af van alle andere steden in de Randstad... Dus als je nou toch ja. als een afwijkende stad bent, zorg dan ook maar voor dat je voor je erg goed programma ook een afwijkend traject volgt. Maar bent u alleen maar een wetenschapper die de boel in kaart wil brengen? Ja, hebben, of, ja. of, of bent u ook eigenlijk. U zei het, het is één grote grazende bende. Daar klonk toch ook iets van afkeuring in door. Bent u ook, ook bezig om, om te zeggen: ja, dit, dit, dit moeten we eigenlijk niet hebben, deze eetcultuur op, op deze <lacht> manier? Of, of bent u puur aan het observeren? Nee, en... kijk, je hebt natuurlijk. Kijk, als, als wetenschapper, maar daarnaast vanwege mijn taak bij het, bij het museum, dus dat is eigenlijk mijn hoofdtaak, is natuurlijk ook van belang dat je door het erfgoed te verzamelen, uh, presentaties te maken, opdrachten te geven, exposities te maken, dat je met die exposities bij uitstek de mogelijkheid ook hebt om met het publiek en daar reken ik dan ook even gemakshalve politie en dergelijke onder... met het museum in debat kunnen. Dus ja. het museum heeft wel degelijk, meer dan een puur wetenschappelijke ja. functie... heeft ook een vormfunctie. Ja. Ik vind dat we daar ook als stadsmuseum voor zijn. We kunnen natuurlijk wel zeggen... ja, we laten alleen maar de mooie voorheppen zien uit het verleden. Maar ja, ik zeg, daar zijn ook al genoeg instellingen maar die het, dat doen. plastic vorkje is ook belangrijk. Het plastic vorkje, want er zegt iets over onze, ja. over onze cultuur. En het interessante is natuurlijk... Stel dat nou, als je dat, dat onderzoek ook doet... hoe erop gereageerd wordt. En dat, daar en ging nou ik in mijn lezing... Nou ja, in mijn lezing ging ik daar uitvoerig op in... vanuit sociaal-psychologische factoren. Als je kijkt naar de concentratie van dit soort fastfoodtenten... je kijkt naar de gevolgen... voor ons uh, algemeen welvaartsniveau... en welzijnsniveau... dan kan ik me niet uh, aan de indruk onttrekken... dat vroeg of laat de, de overheid zal zeggen... van: wij gaan iets doen aan de, de overconcentratie... van dit soort instellingen. Er gaat gewoon een generatie uh, groeit op... die echt, echt op de rand van uh, ja. overgewicht zit. Maar uw studenten uh, steken ook graag dat plastic vorkje in die kapsalon... Ja. waar ik tegenwoordig gewoon, ik geef het even prijs in Dordrecht... is de kapsalon super populair. Ja. Um, en weet je ook, bij die is die beter dan bij die ander. Dus ja, voorlopig is de beweging net de andere kant uit. Het is een exportproduct. Ja, het is een export. Maar kijk... En voor de studenten. Wij nu steeds populairder. Ja, ja er is in, in je, Kijk, het is op zich ook helemaal niet zo erg als je jong bent. En je eet al een tijdje. En wij hebben ja. natuurlijk in onze studententijd hebben we regelmatig. Uh, nou Victor misschien, Ken je nog wel. Jij hebt in de buurt Jaapie Snackloket op de Binnenweg. Ja. Ja, daar gingen we ons, uh, zoals in goed ja. ons, je goed Rotterdam zei, zalig ja. De vette backscorer, zoals ze ja. dat bij ons in de regio zeggen. Ja. Dat zal jou aanspreken. Poki Poki. Uh, ja. ja. Maar, Kijk, dan is het een tijdelijke situatie waar het natuurlijk zorgwekkend is. Ik sprak mensen die soms twee kapsalons op een dag eten. Ja. En dat je die kinderen ziet die uit school komen. Je ziet ze ook, ik heb er foto's van, dat ze al veel te dik zijn op 10, 11 jaar... En dat ze dan als tussendoortjes een kapselon nemen. Ja, dat is natuurlijk op de langere termijn uh, uh, een, denk ik, gewoon Toch voor de samenleving slecht effect. Vanwege mijn uh, Rotterdamse Groot. <laughs> dat gebied, Dellas Haven, Schiedamsweg, waar ik vroeger uh, doorfietste of bij Sparta ging voetballen. Dat is, heeft een totale metamorfose ja, ondergaan. Absoluut. Hoe leg je dat nou wetenschappelijk naast die kapselon vast? Want laten we eerlijk zijn. Daar is de afgelopen dertig jaar een totaal ander beeld ontstaan. Uh, en dat is natuurlijk een ongelooflijk interessante biotoop. Ja, nou dat is ook precies uh, wat u ook zegt. Uh, je legt dat vast door de mensen op te zoeken. Kijk, het heeft geen zin om te wachten in het museum tot ze nee. een keer langskomen. Dus je zegt: we hebben gezegd, we hebben er allemaal erg goed programma's. We krijgen ook veel steun van, van, van allerlei fondsen die dat heel erg goed vinden dat we dat doen. Dus wat doe je? Je legt het vast. We maken films, we maken foto's. We leggen interieurs vast. Dus ik heb bijvoorbeeld bij een Turkse familie heb ik gezegd van... nou, het interieur wat u nu heeft vind ik wel interessant. Waar heeft u dat gekocht? Uh, zou u het aardig vinden als ik u gewoon geld geef voor een nieuw interieur... dan neem ik het oude mee naar het ja. museum? achter is ook aan het verdwijnen. Precies, dat is... Ja. Uh, uh, je zou eigenlijk wij maken ook wat dat betreft urban stills. We lopen door de stad, we leggen het vast. En dat is het begin. Maar uiteindelijk wil je natuurlijk dus ook als, als museum materiële cultuur... Het is heel grappig. Ik ben nu dankzij mijn lezing in contact gekomen met een hoogleraar aan de faculteit. Mm. En er is namelijk een mogelijkheid om de kapslomp te bewaren. We gaan hem plastineren, zoals dat heet. Oh, plastineren, dat doen ze toch al met lichamen, hè? Precies. Nee, jongens. Die, en, die enge Duitse professor ja, doet ja, dat ja, die doet al dat met dat lichaam, lichamen. Ja, ja. ja. daar ja. ken uh... ik dat woord van, ja. ja. Hartelijk dank. Ja, nou ja, we spraken met bijzonder hoogleraar Stadsgestiniërs van Rotterdam, Paul, Paul van der de Laar, over die kapsalon. En u weet het, u vindt hem ook weer bij nieuwshow.nl. En vanuit Rotterdam... Het, het recept vindt u zelfs op de website nieuwshow.nl. Ik weet niet of we dat moeten verspreiden, maar het staat er wel op. Maar goed, okay. en, en, interessant. Dank je, dank je wel, Paul van der Laar. Graag gedaan. Ja. We gaan uh, gelijk door in vliegende vaart naar Groesbeek, want op een akker in Groesbeek bij Nijwegen. Er zijn begin van deze week de stoffelijke resten wonden van twee Amerikaanse soldaten. Die vielen bij de strijd om Nijmegen, september 44, Operatie Market Garden, als ik het nog goed weet. De bevrijding van de Waalstad maakte daarvan deel uit. Um, ja, en straks krijgen we honderden para's die op de Ginkelse heide weer uit een vliegtuig worden gedropt. Er worden in dat gebied nog zo'n 140 Britse, Amerikaanse en ook Poolse militairen vermist. Het spuren naar die vermiste soldaten, dat gebeurt aan de hand van luchtfoto's... en oude kaarten, een apart vak. En het vereist echte archeologische technieken. Maar een zoektocht mag alleen met een vergunning. En dat is in Nederland heel erg ingewikkeld. Dat moet anders, want dat is het betoog van archeoloog Laurens Vlokstra van bureau Raap. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dit was een inleiding, hè? Mm -hmm. Hoe, u hebt het meegekregen, die berging van twee soldaten. Hoe zijn die eigenlijk gevonden? Um, zelf ben ik niet uh, betrokken geweest bij de berging van deze twee soldaten. Ik ben zelf actief bij de vereniging VBGO. Dat is de Vereniging ja. om gevallen naar Oost-Europa. Die organiseert uh, zoektochten in Oost-Duitsland, uh, Rusland, Polen. Ja. Om vermiste militairen op te sporen. Uh, maar u weet niet hoe deze twee gevonden zijn? Dus? Deze twee soldaat zijn gevonden door twee amateurs... die mm -hmm. op een akker met een metaaldetector aan het speuren waren. Die hebben deze stoffelijke resten aangetroffen. Want dat is de manier om het te doen met een metaaldetector? Uh, onder andere uh, metaalvoorwerpen voorwerpen bij ja, zo'n lichaam aanwezig als zo zijn. Als resten van uniformen en zo zijn, dan Bijvoorbeeld. Zijn knopen, etc. Ja, ja, maar dit, uh, ja, dit valt dan in de hobby-sfeer. Uh, er zijn ook andere technieken die uh, het bergen van lichamen uh, uh, in de hand helpen, om zo maar te zeggen... Uh, je moet denken aan de, de inzet van de bodemradar, uh, uh, magnetometeronderzoek, uh, ook metaaldetectie. Het kijken naar. Uh, het combineren van oude luchtfoto's met de huidige kaarten. Ja. Uh, daarmee met de GPS die locaties opsporen en benaderen. Is dat een speciale een af, uh, tak van de archeologie? Want in... ik, ik, had het, het, het, ja, ik kan me voorstellen dat je het onder archeologie schaart. Maar ik had het zelf nog niet eerder met, met elkaar in, in verband gebracht. Ja, in Nederland uh, is dat eigenlijk een, een nieuw vakgebied. Uh, Raap archeologisch adviesbureau heeft, uh, uh, doet onderzoek naar oorlogserfgoed. Doet u dat papier maar weg, want u weet het wel. Ja, doet het onderzoek naar oorlogserfgoed. Ja. En uh, probeert een nieuwe methode te ontwikkelen om dat oorlogserfgoed in kaart te brengen. Ja, in Nederland uh, staat het nog eigenlijk in de kinderschoenen. Mm -hmm. Maar je stuit toch op uh, diverse zaken die dat... Uh, ja, uh, je moet een aantal voorwaarden voldoen om te mogen graven. En uh, vindt u dat raar? Uh, uh, nee. Nee. is lijkt wel logisch, toch? He. Bij het uh, zoeken naar bijvoorbeeld vermisten, uh, dan spelen toch meer zaken mee. Dus uh, het aantreffen ja. van munitieartikelen ja. die bij zo'n uh, lichaam kunnen liggen... Uh, het aantreffen van uh, het persoonlijke eigendom van zo'n uh, zo gesneuvelde. Ja. Mm -hmm. uh, daar moet we met alle zorgvuldigheid mee om worden Precies, gegeven. en als iedereen daar maar naar nou gaat graven, dan denk ik, ja... Dat, dat, dat, ja. Dus, dus, dus niet raar, maar u zegt toch van, ja, daar dat heb ik last van. Uh, persoonlijk niet, maar uh, het is wenselijk om dat op een andere manier ja. te doen. Omdat... U zei u zeide net zo met een zekere intonatie, ja, dat waren twee amateurs... Als het ware, een uh, soort scheiding tussen zoals u ermee bezig bent. En die onze meisjes die ook zo'n detector kopen. en zo'n gasveldje afstruinen. Nou, daar is een groot verschil tussen. Je hebt ja. hele hoe je dat, serieuze amateurs. De, deze dat twee wel. jongens hebben. Volgens mijn bronnen lopen al jaren over de akkers ja. daar. En we hebben dit op een goede manier aangepakt. Uh, bij het graven naar. Uh, ja. Maar er op... zijn ook amateurs, begrijp ik, die alleen naar een soort souvenirs op jacht zijn. Uh, en, zeker. Uh, uh, Schintjes van soldaten, et cetera. En, en dat verpest eigenlijk een beetje. Ja, de helaas markt. is daar een grote groep. En dat is nauwelijks controleerbaar. Uh, het graven naar oorlogsrelecten. En, uh, zijn er zoveel mensen die dat doen? Dat doen heel veel mensen. Vooral in gebieden waar uh, slag geleverd is. Uh, er wordt ook regelmatig uh, ja, uh, gezocht met metaaldetectors. En, en, wat, en wat zijn dat dan voor mensen die dat doen? Um, uh, hobbyisten. Uh, ja. Wat beleven ze daaraan? Um, ja, het verzamelen van materiaal. Het zijn verzamelaars. Uh, hobbyisten. Uh, het graven naar uh, uh, ja, resten uit, uh, uit, uit de oorlog. En dat, uh, de verzameling proberen uit te breiden. Maar hoeveel mensen liggen er nog? Daar, in, in, in, hoe, hoeveel lichamen zouden er überhaupt nog onder de bodem liggen? Op dit uit, moment, uit uh, ja, de ben schattingen you know. lopen uiteen, maar uh, we denken ongeveer over 4500 mensen nog. Zoveel nog? Ja. En per gemeente verschilt dat natuurlijk. Plaatsen waar het slag geleverd is. In Nederland alleen, hè? Uh, Nederland ja. alleen, ja. Plaatsen waar het slag geleverd is. Uh, ja, er zijn meer lichamen te vinden natuurlijk op plaatsen waar minder gevochten is. Maar goed, u hebt ook Wel eens. Hoe gaat dat als je zo'n lichaam vindt? Kunt u dat eens vertellen? Um, nou, uh, Alvorens, dat, uh, er gaat veel werk aan vooraf. Ja. Uh, er worden uh, loopgrafsystemen, schuttersputten worden in kaart gebracht. Die worden middels een GPS uh, uh, opgespoord. Dan worden die punten gemarkeerd. Ja. Uh, dat wordt uh, bekeken met metaaldetectie of er metaal aanwezig is, ja of nee. En dan wordt er voorzichtig benaderd, benaderd door middel van een kraan. Dit gebeurt nog niet op deze manier in Nederland, maar alleen in het buitenland nog, in, in Duitsland. Nee, maar wat u zelf hebt meegemaakt. En, en um, ga je dan graven? We gaan gewoon een schop, schop de grond in. Met een schop voorzichtig de grond mm -hmm. in. En dan vindt men meestal metaal wat gedetecteerd is. En dan wordt er gecontroleerd of daar bijvoorbeeld botmateriaal aanwezig is. Mm. En dan wordt er voorzichtig te werk gegaan, sowieso al. En er wordt zo'n... Uh, zo'n plek waar dat aangetroffen is, uh, voorzichtig blootgelegd. Ja, En dan wordt er dan met DNA gekeken naar zo'n... Uh... En op dat moment wordt alles eerst verzameld. Een knoopje, een, uh, een helm, een bajonet, een alle persoonlijke eigendommen... alles uh, vertelt het verhaal. Alles is belangrijk om een, de identiteit van een ja. uh, persoon te achterhalen. En het ja. belangrijkste is onder andere om zo'n zogenaamde herkenningsmarken... of uh, doc of een herkenningsplaatje aan te treffen... Dat helpt ons al op weg om een, uh, een, een tijd van een... En, en had, de uh, mensen die uiteindelijk uh, na zoveel jaar te horen krijgen... dat hun familielid, opa, vader is gevonden... die zijn er nog altijd heel dankbaar voor, heb ik begrepen. En nog steeds. Uh, vandaag de dag, uh, bijvoorbeeld 70 jaar na dato... zijn er nog steeds mensen die wachten op hun uh, dierbaren... die vandaag de dag nog vermist zijn. En dan, en dan, en dan op... worden die herbegraven? Uh, die worden dan herbegraven. Alles in overleg met, met de familieleden. En hof, hof, hof, hof, ik dacht, het zou misschien ook wel eens beginnen met een boer... die zijn akker omploegt en die denkt, hé, hey, ik zie een, een, een, een bordje dat ik... Dat gebeurt ook, dat het me vaak met toeval uh, worden deze resten aangetroffen... bij werkzaamheden langs de weg, bij ploegwerkzaamheden... of andere bodemverstorende... Ja. Maar is Achtel. dat dan ook uh, voor u, een, een, een, emotioneert u dat op een of andere manier nog als je zo'n uh, lichaam opgraaft? De... Het geeft -ge zeker een emotie. Gewoon, uh, ik zie het ook als een morele plicht om, als we dat aantreffen om dat ja. zo goed mogelijk uh, te bergen. En uh, het doel is om de, in de tijd van zo'n dode terug te kunnen ja. geven en die rest daarover te dragen aan de familieleden. Ja. Ja. De, de, maar dat maakt na 70 jaar na dato niet meer uit... of je nou een Duitser vindt of een Amerikaan. Nee, wij zoeken niet naar uh, nationaliteit. Maar nee, wij zoeken nee, naar, naar vaders, gaar. zonen. Ja. En, uh, wij maken Dan heb je ook Oosten. in Oost-Europa gegaan. Uh, en daar ja. hebt u zelfs uh, massagraven bijvoorbeeld. Uh, vanuit de Russische massagraven gevonden. Die hebben wij ook gevonden. En ik begrijp ja. dat dat nog een, een totaal andere beleving is. dan een individuele Zeker. overschot. Uh, zes, zeven keer per jaar. Uh, uh, uh, reis ik af naar Oost-Duitsland, uh, Polen. En daar we. Uh, ik doe het vooronderzoek daar. en de, het detecteren, het uh, prospecteren van die locaties. Dus dat ik in kaart breng van die loopgraven. Zeker massagraven. Mm -hmm. En in ruim 100 zoekacties hebben wij ruim 7000 vermisten gevonden. En dat is natuurlijk een hele andere beleving als je ja. een enkel graf vindt. Of een graf die, um, waar meerdere lichamen in liggen. Zo'n massagraf, want wij spreken dan bijvoorbeeld daar bij Nijmegen over gesneuvelden... maar bij zo'n massagraf praat je eigenlijk over genocides. Mensen, massaal afgeknald, om het maar heel populair te zeggen. Ja, maar ja. de benadering is op dezelfde methode. Nee, ja, dat begrijp ik, wetenschappelijk, maar ja. Ja. de ervaring is voor u anders, heb ik begrepen. Um, dan wel, want dan praat je in één keer over heel veel individuen die je daar aantreft. En uh, veelal is de identiteit dan ook niet meer te bepalen, omdat veel uh, materiaal door elkaar ligt. Ja. En, en, en hebt u dan ook de neiging om die hele geschiedenis weer uh, uh, ja, te reconstrueren? Ik bedoel, of nou, het u nou wel nou, nou, een verhaal. Ja, ja, nee, dat begrijp ik. Maar blijft het, blijft het dan gewoon bij die fondsen? Dat je denkt, oké, okay, die en die. Of, of, of ik kan me voorstellen dat, dat het je fantasie of je verbeelding ook heel erg uh, uh, in de zet. Zeker. Met een verbeelding uh, kun je op een gegeven moment ook uh, andere zoeken uh, of locaties in kaart brengen. Om te kijken van, wat is zich hier afgespeeld? En vaak de ene zoekactie is weer het begin, de start voor een andere zoekactie. Ja. Mensen die je aanspreken. Uh, mensen die nog tips hebben op dat moment. Die ons aan het werk zien. En, uh, en dat maar, is zeker maar, een uh, beleving. Maar ja. merkt u dat uw vondsen soms toch een geschiedenisverhaal kunnen veranderen? Dat uiteindelijk toch, waar u uh, stoffelijk overschotten vindt... een verhaal van vroeger uh, bijstellen? Um, dat komt ook voor, inderdaad. Uh, um, heb ik even niet een duidelijk voorbeeld daarvoor te noemen. Maar... Uh, in ieder geval, uh, uh, we gaan altijd af van aannames. En uh, als we op een gegeven moment uh, iets blootleggen... Uh, komt het wel eens voor dat uh, het verhaal totaal anders is dan vooraf is uh, aangenomen. En, uh, ja. Goed, nou, u zucht ervan, want het lijkt me ook uiterst intensief, maar boeiend werk. We spraken met archeoloog Laurens Fokstra van het bureau Raap... over de zoektocht naar vermiste soldaten uit de Tweede Wereldoorlog. Begin deze week werden nog twee Amerikaanse militairen geborgen op een akker in Groesbeek. Zometeen na het nieuws van 10 uur praat ik met Willem Otterspeer. Die uh, kwam erachter dat W.F. Uh, Hermans zich had gemeld bij de Cultuurkamer. En ook Karel Heertje en Arie Storm. Tot zo. Samen thuis, samen dros. Mark, 28 jaar